Als God je nog niet naar huis wil hebben... dan doet hij gewoon een wonder in je leven. <laughs> een mooie uitspraak. <laughs> ja. Er woont een vriend in Krabbedijk... aan de nee, aan deze kant is dat. Niet aan de overkant, maar hier. En uh, een hele lieve, fijn kind van God. En uh, hij was op vakantie. En op een gegeven moment voelde hij zich niet zo lekker. En toen bleek hij iets, iets van nierstenen te hebben. Dat constateerde ze dan. En... Uh, dat zijn nierstenen. Dus hij is naar huis gekomen. Hij is naar het ziekenhuis hier gegaan. En ze hebben foto's van hem gemaakt. Van, de, van, van, van dat hele gebeuren. En die arts zegt, nou, die nierstenen laten we maar even zitten. Want die pijpleiding die doorloopt, die ader, die is zo groot. Die kan elk ogenblik klappen. Dus uh, hij kreeg nierstenen. die kreeg die pijn aan. En door de foto's zag hij die pijpleiding, die was een beetje te groot geworden. En hij zegt, als we niet snel ingrijpen, dan klapt hij. En als dat s'nachts is, dan ben je er niet meer. En zo kan God ook werken. En ze even je nierstenen, laat je foto's maken en ze zijn er op tijd bij. Precies op het juiste moment, precies op de juiste taart. Ook dat is timing van God. En hij zegt, ik speel, ik speel in de reservetijd. Twee keer vijftien minuten aan voetballen, weet je wel. Ik heb reservetijd gekregen, anders had ik er waarschijnlijk niet meer geweest. Of we nou in de reservetijd of in de tijd van de, van de penalties zitten. Maar we hebben nog tijd. Tijd voor de boodschap. Tijd om te prediken. Tijd om Jezus bekend te maken. Tijd om te laten horen wat hij gedaan heeft in ons leven. Genezen is een machtig wonder. Maar ik kom er ook achter dat het net zo'n groot wonder is dat we elke dag gezond zijn. Want als je weet waar je allemaal aan bloot staat, dan word je doodziek van. Snap je hem? <laughs> snap je me als je begrijpt aan je dood bloot staat dan word je er doodziek van en alle dingen die op ons afkomen in ons eten, in het gebeuren, in alles in de nervositeit, in de wereld en de spanning eh, eh, dat is gigantisch, maar het is een zegen als je uit bed stapt en je kan op weg gaan naar je mooie zeilboot <laughs> is een zegen hè? Is een, als die klaar is tenminste als die klaar is Ja, de Heer is goed en uh, oké, okay. <lacht> we gaan naar de preek. Uh, ik wil met u lezen 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, vers 8. Doe ik het goed? 1 Koningen 17. 17, hier. Vers 8. Ja. Toen kwam het woord des heren tot hem, tot Elia. Sta op en ga naar Servas, dat aan Sidon toebehoort. En woon daar. Vandaag de dag zou ik zeggen, hij kreeg een verhuisbericht. Hij moest verhuizen. Ga verhuizen, zegt de heer tegen hem. Waarom? Omdat het land waar hij op dat moment woonde, dat was door. De beken waren droog en... Uh, Waarom? Omdat het volk was de baalpriesters aan te, oefen, aan te dienen. Ze waren afgehouden, hadden ze gemaakt. En God gaf een droogte en zei tegen Elia, ga naar een andere plaats, naar Sarvas. En ga daar wonen. U ziet het al, ik neem u mee in een stuk geschiedenis van Elia. En wat gebeurt daar? in die nieuwe plaats waar hij op, op binnenkomt eigenlijk, in die, in die stad, dan staat er, zie ik heb daar, zegt de heer, een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op, Elia, en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zeide, deze vrouw, deze weduwvrouw, zo ware de heren uw God leef. Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handje vol meel in een pot en een beetje olie in een kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor, mijn, voor mij en mijn zoon klaarmaken. En daarna zullen we het opeten en zullen we sterven. Nou, dat ziet er niet goed uit. Wauw, wat een boodschap waar we binnenkomen. Wat een verhaal waar we binnenkomen. Elia gaat weg vanwege de droogte en de hongersnood. Gaat naar een plaats. En dan ziet hij daar een vrouw. Zonder sms, zonder fotootjes, zonder iets of wat dan ook. Hij ziet daar een vrouw. En roept haar en zegt, heb je voor mij in deze kruik wat water? En dan gaat ze op weg. En dan zegt hij, heb je ook wat te eten voor me? Want dat was nou net het probleem voor haar. dat ze dat er niet was. Dat dat er niet was. En dan zegt ze eigenlijk een beetje weemoedig. en met, met werkelijkheid. Daarna zullen wij sterven. Mijn zoon en ik, wij zullen dan sterven. En wat we zien eigenlijk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in, in mijn en in ons leven van Carla en mij, als je God de regie geeft in je leven, dan gebeuren er hele maffe, vreemde, mooie, bijzondere dingen in je leven. Dingen die je als mens zijnde niet kan sturen. Je, je kan niet zomaar uh, uh, in dit geval dan Elia wegsturen, gaat daar en daar. Daar ontmoet je een vrouw, die gaat water. Dat, dat, dat, dat is regie, dat is de regie, regie van God in je leven. Ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen van mensen die, die, die zonder dat ze het weten door God geleid worden, nog helemaal niet geloven, maar op een gegeven moment in een weg komen. Nou laat ik één dingetje vertellen, één klein dingetje van een, een lieve kerel die je ken, een jonge man. Hij was helemaal niet met God bezig, was in de tijd van de gabbers en, en, en, en, en, en, en, en dat zijn die kale koppen en zuipen en doen. En, eh, nou ja. en eh, zijn moeder was aan het bidden, zijn moeder was aan het bidden. En Heer, dat u u leert kennen. Dat hij in een relatie met u gaat leren leven. Dat is het verlangen van elke ouder voor zijn kind en kleinkind. Afijn, hij ging aanmonsteren in Scheveningen op een troller. Zo'n hele grote boot is dat. En zo'n vissersboot. En goed, hij ging varen ging vissen. Dan blijven ze meestal een behoorlijke tijd weg. En... Maar ja, het had één probleem. Die schipper, dat was een poepiefrome, gereformeerde man. En die uh, zondag zijn anker uitlag, En die zijn schip stillegde. En bij elke maaltijd nam hij de Bijbel. En begon hij Gods woord te lezen. Zodanig dat hij er doodziek van werd. Hij dacht te vluchten. Hij dacht te vluchten voor God eigenlijk. En, en, en maar God had een heel ander plan. En hij bracht hem naar zee en dan kon hij weg. En hij vertelde, hij zegt, op een gegeven moment hadden we zoveel gedronken, want er was drank aan boord en we hadden het te bond gemaakt. En die schipper die zette zo de kratjes bier overboord zo. Hij zegt: vanaf vandaag wordt er niet meer gedronken op mijn schip. Hij zegt: en die kerel die bleef maar uit die Bijbel lezen. En hij kon niet weg. Hij zat midden op zee en je moest luisteren en je moest luisteren naar het gebed. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat hij de heer God heeft leren kennen op een hele bijzondere manier. Nog, ik zal dat stukje vertellen over een stukje leiding. Heel vroeg als kind kwam de moeder Maasbach in Den Haag. En op een gegeven moment zat hij op de bus richting Boskoop. Zo'n grote bus, van, van zo'n maatschappij reed hij dan zo'n lange, zo'n harmonica bus. En op een gegeven moment komt, hij, uh, komt er een meneer binnen. Uh, hij zegt, u bent toch die en die? Ja, zei hij. Hij zei, oh, ik, ik, ik, ik ken u vroeger nog van broeder Maasbach. Met uw dochtertje zat ik toen op de zondagschool, zei hij op een gegeven moment. Nou, kort te gaan. Een paar weken later... ...komt dat dochtertje binnen, niet wetende dat hij op de bus zat thuis. Die moest naar de zaak waar ze werkte. En die komt binnen... En hij zegt, jij bent toch Kaby? Ja? Maar, maar wie ben jij? Ja, ik ben Timo. En ze ontmoeten elkaar. En, en ze wisselen telefoonnummers uit. En ze gaan God dienen. En ze gaan trouwen. En ze zijn mooi stel. En, en ze dienen de Heer. Dat kan je niet regisseren. Dat kan je niet regisseren. Dat God mensen brengt van het verleden. En die, en die dan op de weg is. Zij was een kind van God toen hij hem ontmoette. En hij was helemaal niet. Hij was helemaal niet met God bezig. Daar had hij juist een afkeer van. En, en door haar werd hij geïnfecteerd. <laughs> en, en werd hij op de weg gezet. En God ging mooie dingen doen. En samen met hun gezin. Van twee jongens. Dienen ze de heren. Dat kun je niet verzinnen. Dat kun niet in elkaar zet. Dat is alleen God. En hier ook. Dit stukje wat je ziet is. Daar is hongersnood. Die, die vrouw is daar. En eigenlijk heeft die vrouw een groter probleem. Als Elia. Want die vrouw. Die was aan het einde van de dag, zou ze gaan sterven. Want ze zegt, ik heb nog één keer eten. En ik heb al wat hout bij elkaar. En, en dan ga ik sterven. We zullen het opeten en dan ga ik sterven. En dan ga je het me nou nog moeilijker maken. Om voor jou eten te vragen. God, God werkt vaak heel anders dan dat wij gewend zijn. In ons menselijk denken. Heb je voor mij een broodkoek... En dan zegt ze: Ik heb alleen maar olie, en olie in een kruikje en een klein potje met, met meel nog. En we gaan sterven. En Elia zegt tegen haar: Wees niet bevreesd. Als je dat in je leven hoort zeggen door een engel of woorden rechtstreeks vanuit God, wees dan ook niet bevreesd. Want dan nee, als ik dit hoor, moet ik altijd aan kerst denken. Als Maria de boodschap krijgt, wees niet bevreesd. De engelen, wees niet bevreesd. Als dit komt, dan komt er goed nieuws. Als, als, als God dat zegt, en dit is een man Gods, Elia, als hij zegt, wees niet bevreesd, dan komt er goed nieuws. Dan moet je heel goed luisteren. Wees niet bevreesd. Ga doen overeenkomstig uw woord en maak, wat zij zei dus, maak het klaar. Maak eerst voor mij een kleine koek en breng dat bij mij. En, en maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Maar zoveel heeft ze helemaal niet. Ik heb achter gezet, dat is een geloofstap. Want zegt, ja, het is het laatste wat ik heb. En hij zegt, maak voor mij iets klaar. Ja, maar als ik voor jou iets klaar maak, heb ik zelf niks meer voor mijn zoon. En voor ons. En ze maakt iets klaar voor Elia. En maakt daarna iets klaar voor u en uw zoon, zegt Elia. Dan moet je geloven zijn woord. Dan moet je het doen op, in geloof, wat hij zegt hier. En dan zegt Elia, want zo zegt de Heere uw God, de God van Israël. Het meel in die pot zal niet opraken en de kruik zal aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heer het weer laat regenen en de aardbodem weer nat zal worden. Wauw, wat een belofte. Wat een belofte. Hier komen twee mensen samen. De ene vlucht als het ware wordt weggestuurd door de Heer vanwege de droogte en de hongersnood. En hier gaat in een behoefte voorzien worden van deze vrouw. Die eigenlijk ja, ten dode opgegeven was, want er was geen eten meer. En dan zegt de heer, het, het, de meel zal niet opraken en de olie zal niet stoppen te stromen. Totdat het weer gaat regenen en het gewas gaat opkomen. Wat een mooie belofte. Woorden van, maar nee, dat zijn nog steeds woorden van Elia. Van een man die ze eigenlijk helemaal niet, niet kent. Ze wist dat er iemand zou komen. Maar, of hij, hij, hij wist dat, ze, hij, dat hij haar zou ontmoeten. Maar, maar dat zijn woorden van iemand die, die ze helemaal niet kende. En dat zal je zo meteen in de geschiedenis verder zien. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Als de Heere God iets tegen je zegt, of dat nou door een profeet is... Doet het, of het Bijbels is. Maar als de Heere God iets tot je spreekt, doe dat tot in de details. Ik moet er altijd aan denken dat Mozes op een gegeven moment de opdracht kreeg, ook in het Oude Testament, dat de Heere God zegt, spreek tot die rots. De eerste keer had hij geslagen op de rots. De tweede keer zegt de Heere God, spreek tot die rots. En dan maakt hij een blunder. Ten eerste zegt hij... De heer zegt tegen hem, ik zal voorzien in water, zegt de heer tegen hem, wanneer je tot die rots spreekt. En als hij dat gaat uitvoeren, dan is hij niet secuur genoeg. Dan dus zegt hij, ik zal zorgen voor water. Ik zal zorgen voor water. En wat doet hij? Hij spreekt niet tegen die rots. Hij slaat erop zoals hij dat de eerste keer deed. En hij miste het beloofde land. Hij mocht het zien en niet binnengaan. Als God iets zegt, doe het secuur. En ik vind dat eigenlijk in ons hele christelijk leven. Vanmorgen hadden Carla en ik het over, over de kring waar we komen. En niks ten te nadele van mensen, want ik hou van mensen. Maar er zitten wat mensen die eigenlijk hun hele leven bijna niet gewerkt hebben. Eentje heeft een half jaar gewerkt. Die is inmiddels 66. Half jaar in zijn leven gewerkt. Hij is bibliothecaris, Hij heeft zijn vliegbuffet. Hij, maar hij heeft nooit gewerkt. Ik heb niet van de lucht gegeten, maar van de overheid. En zo zitten er nog wat mensen. En, en, en dat baart ons zorg. Dat baart ons zorg. En ook op de kring zien we dat, dat mensen de zaak niet serieus nemen. En ik zeg vanmorgen tegen Karl, Ik zeg, Kaar, hoe komt dat toch dat wij, niet omdat we beter zijn, want alles wat we hebben en wat we zijn is genade, puur geeft, niet verdiend. Maar hoe komt dat nou dat wij zo verlangen hebben om God te dienen? Om hem dieper te leren kennen. Om hem beter te leren kennen. Om verder met hem op reis te gaan. Om meer de diepte in te gaan. En een honger naar het woord. Om het meer te begrijpen. Heer, ik wil u, ik wil u, ik wil u eigenlijk, zoals, zoals Mozes zegt, de, de Bijbel zegt dat Mozes met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Dat kan niet, want dan was hij dood. Dat zien we ook. Maar zo voelde het. Heer, ik wil, ik, ik, ik, wil, ik, ik, wil, ik wil met u spreken, ik wil met u omgaan, alsof we van aangezicht tot aangezicht spreken. Zo wil ik u leren kennen. En dan snap ik wel, dat dat vraagt, dat vraagt je leven op orde brengen. Dat, dat vraagt afrekenen met de zonde. En ik kom heel veel mensen tegen, ook op de kring. Die zeggen, Ja, nou ja, ja, ik rook nog wel, maar ja, die ander doet ook. Waar hebben we het over? Waar hebben we het over? Moet je dan blijven rommelen? Of, of zegt de Bijbel, en leert Paulus heel duidelijk in zijn brief, dat we dood zijn voor de zonde, en dat we een nieuwe schepping geworden zijn. Dat God ons nieuw gemaakt heeft en dat we kunnen regeren over de zonde. Hoor je wat ik zeg? Niet opgeschreven, kom maar mijn hart. We kunnen regeren over de zonde die ons aanvallen. We kunnen afleggen, we kunnen afleggen waar we aan gebonden zijn. En dat kan van alles zijn, dat kan van alles zijn. Maar we kunnen regeren over de zonde. Waarom? Omdat dezelfde geest die in Jezus woont, ook in mij woont. En als ik daar minachtend mee omgaat, dan heeft hij zijn kracht niet. Dan bedroef ik hem. Kan je je voorstellen? Daarom kunnen we leven als koningskinderen. En ik denk dat de wereld, dus een prachtige tekst, die zegt, de wereld wacht op de openbaarwording van de zonen en dochteren gods. En die tijd is nu, gisteren eigenlijk al, maar nu in de tijd van chaos en ellende. De tijd van kerkje spelen en je kunstje doen in de kerk is voorbij is voorbij. Ik meen het echt. Wij, u en ik, moeten in de kracht van de Heilige Geest gaan staan. En gaan zien wie we zijn. We zijn kinderen van de levende God. Ik registreer met onze kleinkinderen, of kleindochter, 16 bijna 17, met een vriendje in de auto. En ja, dan wil je wel het evangelie in, in hun strot houden. Weet je wel. Zo, open die mond, hier heb je het evangelie. Dit is de boodschap, hier gaat het om. En, en, en goed, dus opa moet zich dan inhouden en, en, en, en, en dan al rijende vertelde ik dat het zo heerlijk is. Dat, dat je gewoon een kind van God bent. En, en wat zal een mens mij doen? Wat zal een mens mij doen? Vroeger was ik een bange haas. Ik had niet zo'n hele grote opleiding en ik was niet zo fantastisch. Ik weet nog dat ik op buitenlandse zaken werkte en, en, en, en dat, ik, dat ik dan bij die minister naar binnen moest. En niet om een gesprek, want zo interessant was ik niet. Hij wel, maar ik niet. En, en, en, en, en, en dan stond ik met die, met die krukken in mijn handen en dan moest ik naar binnen. En ik en, en, en, ja, maar ja, ze, hebben zo, ze, hebben zo, zo, ze waren zo, zo, zo hoog en ze waren zo... <lacht> ik heb respect voor ze. Ik zou niet willen ruilen. Maar, maar, maar, en dan stond ik te bibberen, En dan ging je dat gesprek met hem aan, met lunch of met smelzen in die tijd. En, en, en zei: 'Excellentie', want dat wist ik dan natuurlijk wel. spreek. Ik kwam eventjes uh, dit en dit voor je doen of, of noem in. En, en dan stond je als een, als, een, als, een, als een juffertje. Maar ik kan niet zeggen dit. Dit is niet hoogmoedig bedoeld. Ik heb ook geen persoonis, maar het voelt zo goed als je weet dat je een kind van God bent. Dat ik ben een kind van God door genade. Allemaal gekregen. Ik heb niks verdiend. Ik had de dood verdiend. En ik ben een kind van God. En ik mag daar staan. En ik mag daar zijn. En hij heeft mij gewild. Hij heeft me geweven in de moederschoot. Ik ben geen moedje, geen motje. Zoals we vroeger zeiden. Ik moest trouwen. Weet je wat zei mijn moeder dan. Nou, mijn moeder niet. <lacht> mijn moeder. Dat zeggen anderen. Mijn moeder zei altijd... Ja, je had er eigenlijk niemand te zijn. Want je bent een motje. Een motje? Nee, nee, je bent geweven in de moederschoot. Je nieren zijn gevormd door God de Vader. Heb je gewild? Ik, ik, ik kom mensen tegen in je bediening. En ik ben ze tegengekomen die hun leven lang gehoord hebben. Je had er eigenlijk niet moeten zijn. Want je bent eigenlijk een obstakel. Ja, je hebt me van, je, van mijn carrière beroofd toen je kwam. Ja, toen, toen was mijn kansen voorbij. Nou, dan moet je nog beginnen als kind zijn. Snap je wat ik bedoel? En, en, en dan komt de Bijbel... En dan mogen wij als kinderen van God zeggen, nee, God heeft je gewild. En dat is zo, God, God heeft je gewild, hij heeft je gemaakt in de moederschoot. En voordat je moeder en je vader je zag, wist hij al wie ze was. Sterker nog, voordat je, voordat je gemaakt ging worden, wist hij al dat je zal komen. We probeer dat maar te doorgronden. dat kan je niet. Voordat je op de aarde kwam, voordat überhaupt je vader en moeder bedachten, we gaan een kind nemen, zeggen ze dan je zo. Hebben ze gesproken die 10, 12 jaar aan het bidden zijn voor een baby? In de gemeente, Paul, de organist. Negen jaar hebben ze gebeden. Negen jaar, jong stil. En God hebben machtig wonder gedaan. Nu hebben ze drie kinderen, geloof ik. Ja. Als de deur eenmaal open is, dan moet je niet voor verdere verrassingen kijken. Daar is onze God, Daar is onze God. Is het niet mooi? Is het niet mooi? Oh, bijzonder, bijzonder, bijzonder. Laat ik terug gaan naar Elia. Anders raak ik de weg kwijt. Overkomstig. En het gebeurde naar die dingen dat de zoon van de vrouw... Uh, uh, het, het gebeurde na deze dingen dat de zoon van de vrouw die, uh, van de vrouw des huizes ziek werd. De zoon dus. Zijn ziekte werd zeer ernstig totdat, hij geen adem, totdat er geen adem meer overbleef. Dat is een net woord van hij ging dood. Meer staat er niet. Er bleef geen adem meer over. Dat betekent hij stierf. Dat staat er. Ik, ik heb erbij gezet hier. Er was eerst feest. Hè? Ze bleven leven en ze hadden de garantie van God gekregen. En en en en en en en, en Elia die die mag die mag bij haar wonen, mag boven, ze een ruimte, mag ze bij haar wonen. Ik zie het helemaal voor me. En dan op een gegeven moment keert het om. Dan in één keer komt daar een, een negatieve golf. Hoe laat moeten we eindigen? Het is kwart voor vier. Komen, komen er mensen nog weer hier achter. Vier uur. Vier uur, mag vier uur. Oké, okay, oké. Okay. Er, is, er is een verhaal in de Bijbel waarin de tijd stil blijft staan. Ja, ik zal dat niet bidden. <laughs> maar, maar, maar, dus dat, dat was feest. God, God heeft in de behoefte van deze weduwvrouw vrouw en haar zoon voorzien. Elia woont boven en dan in één keer keert het. In één keer keert het. De zoon van deze vrouw... Het is niet zo'n zo zo oude jongen... Want ze nemen hem in de schoot... En je ziet dat het een, een jong kind is eigenlijk. Een kind is het. Wordt ziek. En, en daar, komt die, daar komt die aanval. Daar komt die aanval op een gegeven moment. En, en misschien herken je dat in je leven. Van, in het verleden zeiden... We gaan van feest naar feest. Dat is leuk geroepen. Behalve als je het moeilijk krijgt... Dan is het geen vis. Of we gaan van overwinning naar overwinning. Maar ja, om iets te overwinnen moet je eerst een probleem hebben. Ja toch? Ja, dat lijkt mij wel. <laughs> de, de, dus de, wat we hier zien is, de, de, de, het is feest, het is feest in hun huizen. Dus ze hebben de, de, alles wat ze nodig hebben, ze hebben te eten en het gebeurt. En dan wordt die jongen ziek. Toen zij zei zij tegen Elia, die, die mama van, die, van dat kind... Hoe is het nu met u, godsman, zegt ze. Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid te herinneren, te herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Om, om, ja, ik weet dat ik zondig ben. Ik weet dat ik niet volmaakt ben. Dat zegt ze eigenlijk hier. Ik weet dat ik niet volmaakt ben. Om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Om mij te, uh, ge, om mij te straffen voor mijn zonde, zegt een andere vertaling. Ben je daarom gekomen? Wordt er nu met me afgerekend? Is dit de God die je dient? Dus ze komt met een heleboel vragen: komt ze? En zodat mijn zoon nu sterft. En dan zegt Elia, maar hij zeide tegen haar: geef mij uw zoon. Kind, ik weet niet precies hoe oud staat er niet bij, staat een kind verderop. Geef mij uw zoon. Het is allemaal zo plastisch, hè? Zo ver weg. Maar, maar dat betekent dat hij een dood jongetje in zijn handen krijgt. Hier. Geef mij uw zoon, staat er dan. Maar, maar dat betekent, die jongen is overleden. Die jongen heeft zijn adem uitgeblazen, die is dood. En dan staat er, en hij nam hem mee... en, hij, en hij, nam, hij, hij nam hem van haar schoot... en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij woonde. En hij legde hem neer op bed. En hij riep de Heer aan en zei, Heer mijn God... Heb u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan? Dat is een vraag die hij stelt. Dat u haar zoon gedood hebt? En dan komt het antwoord. En dan gaat hij iets heel raars doen. Als je dat vandaag in de samenkomst zou doen, dan zeggen: Oh, kom nou joe, ga buiten spelen. Hij, hij, hij legt die zoon neer. En hij gaat daar, ik geloof dat hij er bovenop gaat liggen. Ja, geen drie keer bovenop hem liggen. Biddend, smekend. Als het ware zijn leven, zijn adem, als het ware doorgeven aan dat kind. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik, ik heb nog wel eens bedenkingen bij dingen die gebeuren in samenkomsten, vaak in het buitenland. Maar dit is toch ook een heel bijzondere gelegenheid. En hij zei Heer. Mijn God, laat toch die ziel van dat kind in hem terugkeren. En dan staat er, de heren luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van dat kind keerde terug en hij werd levend. En Elia nam het kind, bracht het terug vanaf het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. En toen zei Elia, zie uw zoon leeft. En dan geeft die vrouw een antwoord. Moet je opletten wat ze zegt. 24, toen zeide de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man gods bent. Nu weet ik dat u een man gods bent. Het was bevestigd in wonderen en in tekenen. De olie hield niet op, zijn belofte wat hij gesproken had, had ze zien waar, uh, uh, waar worden in, in haar leven. De olie en het meel hield niet op, voordat het weer zou gaan regenen. En hier, dat tweede wonder. Weet u waar ik al moest denken? Ik had uh, drie, we drie weken geleden een gesprek met mijn eerste therapeut in Den Haag. Toen ik uh, zo lang als ik kroot liep en, en toen ik die hersentoestand had, toen, toen, toen, toen heeft hij me op een beetje op de weg geholpen met, met therapie. En er was een jodeman, hij was bij mij op bezoek drie weken geleden. Ik had zo'n verlangen om hem te bellen en hem op te zoeken. En hij kwam op een gegeven moment. Uh, hij zei: Dan, ik wil je zien, ik wil je zien, ik wil je genezing zien, zei hij. En. Uh, Goed, hij, hij kwam en eh, ik, ik, ik deelde met hem. Hij, hij, hij zegt, hoe, hoe ziet de kerk er vandaag uit? Ik zei, nou het is nog geen 3% van wat het moet zijn. 3% je, nog geen 3% van wat er moet zijn, de kerk vandaag. Ja, we zijn goed in het zingen. Een feestje bouwen hier en daar. He? Nou, we zijn nog geen 3% van wat we moeten zijn. Ook ik niet. En ik, ik moet eraan denken als ik dit lees. Hier gebeurt een machtig wonder. De, de, de Bijbel zegt over christenen, geen voorgangers, oudsten, diakenen. God, zegt de Bijbel, wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. En als je vandaag zegt, ik ben een gelovige, ik heb de Heer Jezus lief en ik dien hem. Dan is de volgende vraag, maar die stellen ze niet, want zo bij de hand zijn ze niet in de wereld. De ongelovigen, waar zijn dan je wonderen en tekenen op? Als er iemand naar je toe komt, dan sta je met een mond vol met tanden. Waar zijn je wonderen en tekenen? Nou, ja, jullie zitten in de kerk bij elkaar en zo. Wat dan? Waar zijn de wonderen en tekenen? Ja, er gebeuren dingen. Maar wees eerlijk. Wees eerlijk. Het is nog maar mondjesmaats. En we danken de Heer. En ik denk met heel mijn hart, gezien de hele tijd, situatie waarin alles zit, dat het echt tijd wordt voor grote dingen. Vergroot, denk, hey, en dan zeg ik een beetje oneerbiedig wat ik nou zeg. De tijd van... De, ik, had een, ik had altijd een beetje last van mijn rug. Dat is nou over. Dank u Heer. Amen. Amen. Is goed. Is goed. Maar ik denk dat het voor de kerk tijd wordt. Voor de gelovige tijd wordt. Voor de christen die echte christen die op wil staan. Dat er wonderen en tekenen gebeuren. Dat benen aangroeien. Dat dingen vernieuwd worden. Enzovoort. Enzovoort. Enzovoort. En ik heb dat gezien in mijn leven. En daar hunker ik naar. En met minder neem ik geen genoegen. Omdat Jezus zegt, grotere dingen als ik zult gaan doen. En hier ik doe nog geen 10%. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik laat u niet ontmoedigd naar huis gaan. Of met een depressie. Joh. Helemaal niet. Maar snap je wat ik bedoel? Neem geen genoegen met hetgene wat je ontvangt. Ik ben 50 jaar op weg door genade. Ik was 18, 19 toen ik koos. Meer dan 50 jaar. Ik ben nu uh, bijna 71. Leuk, hè? Ja, vind ik mooi. Vind ik mooi. Mijn vader is 54 geworden. Dan had ik een strijd in het jaar van 54. Zal ik oud worden als mijn vader? Daarna moest ik omlachen. Maar, maar, maar, maar... Uh, uh. Achterover zitten. We hebben onze tijd gehad. We hebben met, met de Jesus people aan de flauwe power-tijd. En we hebben geëvangeliseerd. We hebben door de straat gelopen. We hebben bussen gereden. Met, met, met kinderevangelisatie. We, we hebben alle reden om te gaan zitten. We hebben boekwinkels gerund. We hebben gemeente geleid, 25, 30 jaar. We hebben alles gedaan om te gaan zitten. Maar ik moet jullie zeggen: er is geen tijd om te gaan zitten. Er is geen tijd om te gaan zitten. Want er zijn nog zoveel mensen buiten die gered moeten worden. Er zijn nog zoveel mensen die het evangelie van de Heer Jezus nu dus echt werkelijk vanuit het hart horen. Vanuit je beleving in je relatie met God. Ik weet zeker als wij spreken vanuit de relatie met God. Wees eerlijk. Stel nou dat ik je een stofzager wil verkopen. Dat doe ik niet, maar tenminste is het zo dat ik heb geen stofzagers. En, en, en, en ik probeer hem aan de man te brengen. En ik zeg, euh, ja, stofzuiger, hij zuigt. Ja, er zitten twee mondstukken bij. Handig. Ik denk niet dat ik veel verkoop. Maar stel nou, dat ik zo'n stofzuiger in huis heb, en dat ding dat zuigt als een tierenlier, hij doet het goed. Dan ga ik een stofzuiger staan te verkopen. Die zegt, wat ding heb je nodig in, huis. in elk huishouden heb je zo'n ding nodig. Ken je die verkooptrucjes als je een busreisje maakt? Deug niet te zijn. Zo'n stofzuiger heb je nodig. Ieder mens, die, je kan niet zonder. Hij doet dit, hij doet dat en het zo. Dat is een heel ander verhaal. Nou, als, als ik spreek vanuit het woord wat God zegt... Vanuit het woord wat God zegt. Mooie beloftes, mooie dingen. Wie we zijn, wat we zijn, enzovoort. En ik kan ook nog getuigen... Van, niet zozeer alleen van mijn genezing, want zelfs daarvoor. Maar dat je zegt, ik weet wat het is om met een levende God te leven. Ik weet wat het is om in je stille tijd met God om te gaan. Ik weet, je, je kan zelfs leren zijn stem te verstaan man. Jo, als je, dat kan, dan moet je leren. Je moet leren zijn stem te verstaan. Dan kan je hem horen spreken. Dan, dan, dan gaat hij je coachen, dan gaat hij je leiden. Dat is heel wat anders. wat hij ja, zegt, ik zit zonder in de kerk. Wat doe je dan? Ja, een beetje zingen. Sna, snap je wat ik bedoel? Maar als wij een fris getuigenis hebben, ook al hoe oud je ook bent, en je hebt de Heer lief, en je legt dat neer, en je zegt, ik, ik, ik, ik, heb al een, ik, ik loop met een oude baas mee, 80, 84 is hij. Hij was katholiek, heel oprecht. En hij is tot levend geloof gekomen. Echt levend geloof. En hij is nog steeds kwaad. Hij zegt Dan, ik ben zo kwaad dat ik oud ben. Ik zeg, waarom Wim? Hij zegt, ik wil nog zoveel leren. Ik wil nog zoveel ontdekken. Zegt hij. Dat, dat is een hele andere hartsinstelling. En ik hoop vanmorgen, vanmiddag, dat, dat is het. Ik wil God leren ontdekken. En weet je wat het is? We, we bidden, Heer dat we ons niet schamen. Uw evangelie. Want als wij u schamen voor u, dan schaamt u ons, u zelf voor ons bij de vader. En we kennen die tekst. Nee, je moet met je kont van de stoel komen. En je moet God gaan aanbidden. En je moet weten wie je bent. Je moet weten wie je bent. Ik ben een kind van God door genade. Ik hoef niet meer te sterven. Ik mag leven tot in de eeuwigheid. Ik was van God gescheiden. Er was een muur van hier tot daar. En God heeft het mogelijk gemaakt om weer dicht bij hem te komen. En in een relatie, bijna van aangezicht tot aangezicht, met hem te leven. Is eigenlijk niet de preek die ik had voor me. Ja, een stukje. Een stukje. Uh, snap je wat ik bedoel? Uh, heb een honger. Uh, uw, uw, uw geestelijk leven, mijn geestelijk leven, kan verder groeien. Moet opgetild worden. Zeg, heer, til me op. Til me op. Heer, op dat ik weet wie, in wie ik geloof. Dan hoef ik niet te bidden. Ja, heer, uh, ik, ik schaam me zo voor. Ik durf, durf niet op straat te staan. Nee, maar als je weet wat je hebt. Als je goede stofzuiger hè? dan wil je hem verkopen. En ik heb het beste ontdekt in mijn leven. Dat is de Heer Jezus Christus, en God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest. Dat wil je kwijt. Dat wil je delen. Dat wil je uitdelen. Is het waar of niet? Zullen we samen bidden? Zullen we samen bidden? Heer God, ik bid voor mijn broers en zusters hier... Dank je ook voor de broers en zusters die gekomen zijn van ver, heer, om ons te dienen. Dank je wel, Vader. Dank je wel voor het mooie hart wat ze hebben daarvoor. Heer, dat ze in het gereisd hebben, Heer, om ons te begeleiden. Heer, dank je wel dat u ze zegent, heel bijzonder, Vader. Ik wil U danken, Heer, dat, zoals we bij elkaar zijn, en zoals ik het kan inschatten, Vader, zoals we hier zijn, zijn we, denk ik, allemaal kinderen van U. En de een. Heeft onder zich een vaccineliggie. En de andere een iets grotere vlam. Ik bid vader. Ik bid dat we heerlijke dingen mogen doen. Hier zoals Elia wandelde. En luister naar uw stem, dat hij moest verhuizen daarheen. En ontmoet die vrouw. En die vrouw die wordt geholpen. Problemen worden opgelost. Noden worden opgelost. Heer, dat gebeurt als wij luisteren naar uw stem. En gehoorzaam zijn als u ons roept om heen te gaan naar mensen toe, vader. Leer ons meer in die relatie met u te leven. Leer ons, Heer, uw stem te verstaan. Laten we investeren. Laten we elke smoes opzij gooien. Ook al hebben we het heel druk. Ook uit de druk met de kinderen, we met alles druk, druk, druk, druk. Toch Heer, als wij zeggen dat u het belangrijkste bent in ons leven. En we stellen u niet op de eerste plaats. Dan is er iets krom in ons leven. Vader God, ik bid, zoals we bij elkaar zijn hier, dat we u echt op de eerste plaats zetten. Ja, en misschien wat ik nu ga zeggen tegen u hier in de zaal, terwijl we onze ogen dicht hebben. Ik heb echt een behoefte om, om met elkaar op te staan. En ik kom bij u staan zo. Ik kom bij u staan, omdat ik bij u hoor. En, en, en dat we met elkaar gaan staan, als je tegen God ik wil. Ik wil tegen God weer zeggen, hey, ik wil dat u op de eerste plaats bent in mijn leven. Ik doe dat elke ochtend. Ik wil dat u op de eerste plaats... Mag ik je uitnodigen te gaan staan? Als je dat wil. Als je wil zeggen weer naar God toe. Niet voor de eerste keer of de honderdste keer. Gewoon een toewijding. overgave En zeggen, Heer, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik persoonlijk doe met u mee. Ik doe met u mee. Ik wil dat u de eerste plaats hebt in mijn leven. En waar het niet lukt, dat u daar plaats maakt. En dat u me helpt dat ook te doen. Heer God, ik wil bidden voor ons als we hier staan. Ook ik zelf, vader, wil dat u totaal op de eerste plaats staat in mijn en in ons leven. Het gaat om u. Het leven draait niet om mij, maar het leven draait om u. Wij willen u dienen. U, de schepper van hemel en aarde, die voor alles er was. Het gaat om u, Heere God. U in ons leven. Vader God, hier zijn we. En we zeggen weer tegen elkaar, tegen u. Heer, neem de eerste plaats in mijn leven. Ik wil dat u nummer één bent. En Heer, als we straks naar huis gaan, dat dat niet zomaar even weg hebt. Maar dat dat doorcijpelt in alle facettes in ons leven. Heer God, dat u de eerste plaat. We zijn, we zijn gemaakt om u te dienen. We zijn gemaakt om in een relatie met u te leven. Adem en Eva zijn gemaakt om, om, zodat u uw liefde kwijt kon aan ons en wij onze liefde aan u. Heer, dat we zo mogen leven. De komende week. Neem uw plaats in ons leven in. Aanvaard, Heer, onze toewijding weer aan u toe. En zeggen, Heer, neem uw plaats in in ons leven. Neem mijn leven, laat het, Heer, aan u toegewijd zijn, trouwe Heer. Heer, neem uw plaats in. In alle facettes. Dat is mijn en ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Amen.